Verwoest. Dat is een islamitische militaire beweging. En ook zijn militaire bases aangevallen volgens Amerika. Nou, Amerika gaat overheidspersoneel inmiddels terughalen... uit de Brachijn, Irak en Jordanië. Vannacht werd de Amerikaanse ambassade in Saudi-Arabië aangevallen met drones. Daarbij zijn geen slachtoffers gevallen. De kans is groot dat de brandstofprijzen aan de pompen de komende dagen nog verder stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan de olieprijzen alsmaar verder omhoog. Iran heeft energiefaciliteiten in Saudi-Arabië en Qatar aangevallen... en dreigt olietankers in brand te steken... die door de afgesloten straat van Hormuz willen. We zetten steeds meer stappen tegen racisme en intolerantie... maar het kan nog altijd beter, dat zegt de Raad van Europa. Zo blijft haatzaaien te vaak zonder gevolgen... onder meer in de politiek, het voetbal en online. Wat juist beter gaat, is dat immigranten die hier mogen blijven... hun inburgeringscursus niet meer zelf hoeven te betalen. En de video's van de verklaringen van de Clintons in de zaak Epstein zijn gepubliceerd. Vorige week werden ze gehoord door een commissie. Oud-president Bill Clinton zei toen dat president Trump hem ooit heeft verteld... dat hij een geweldige tijd had met zedendelequent Epstein... maar dat hij niks had gezegd over ongepaste zaken. Het weer dan de eerste uren fris, met lokaal nog wat vorst aan de grond. Maar verder de rest van de dag weinig wind, veel zon. Het wordt 12 graden aan zee tot 18 graden in het zuiden. Oh, lekker hè. Lijnting. En ook vrij druk op de weg trouwens. We hebben te maken met een redelijke monsterspits. 105 vertragingen. En dit zijn de grootste problemen. De A4 Den Haag Amsterdam bij Roelof Arendveen. De hele ochtend al gezellig daar. 1 uur en 13 minuten over 15 kilometer. En dan Riddekerk Gorkunders. De A15 bij Harningsveld Giesendam, 37 minuten. En de A35 Almelo Enschede bij Aselo. Door een ongeval een half uur.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 Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok. Tijd voor Lounge in Stijl met Karwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en pelletkussens. Karwei, maak het mooier. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.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 het zijn de hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben. Hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Met deels die je moet hebben. Zoals heel veel andere 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor deze. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonnebloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. En zwaar de Aldi. Nog zo'n deal die je wil hebben, hebben, hebben. Nu bij Kruidvat alle gummondverzorging. 2 plus 2 gratis. Voor alle stokers, ragers en flossers die een frisse mond willen hebben. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voor de.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 Unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a western town. Call the police there's a madman around, running down underground, to a dive bar in a western town. In a western town, the dead end world for the eastern boys and western girls You choose a heart or something allemaal mee begonnen. Het is dinsdag, 3 maart. Goedemorgen. Ja, het is lente. je 18 vanaf? Gaat je van 8? Het is uh, echt de morgen. Tot nu toe op tien zijn we nog bij. Hè? En uh, we staan lekker aan het vogelen. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Nou, voor de mensen die dat, de radio aanzetten, ik kan me er iets voor voorstellen. want We waren heel, we heel vroeg al bezig met... Uh, Webcams in vogelhuisjes. Ja, het gaat om beleefde lente. Dat is een uh, ja, project van de vogelbescherming. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben door het hele land hebben ze webcams in vogelnestjes uh, opgehangen. Zo kan je bijvoorbeeld de Slechtvalk volgen. Maar ik zit al de hele ochtend naar een bosuil te kijken. Je zit in de bosuil, dus Ja, he? en kennelijk hadden we een zenderprimeur. Want we hebben net gemeld dat er een ei is gelegd door de bosuil. Tenminste, dat zag ik in de chat van de webcam. Je zag hem er zo uitploppen, hè? Ik zag hem er zo uitploppen. En dat is inderdaad waar. Dat is gewoon echt gebeurd. Wil ik zo meteen meer over weten. Maar eerst hebben we ook nog heel druk met iets heel anders. En dat gaat vanaf volgende week beginnen: De slop 520. Actieweek. Ja, we zijn druk bezig met uh, platen verzamelen voor de Stop 520. We doen het samen met uh, War en Radio Veronica komen samen in actie. Voor 520 miljoen kinderen die in oorlog leven. En de teller gaat maar door, zeker in de afgelopen week. We zijn uh, één week lang uit, tenminste vanaf volgende week woensdag, vanuit een groot bed op Utrecht Centraal. Ja. Je mag op een kussen komen slopen hoor. Is geen enkel probleem, je bent van harte welkom. Van 11 tot 15 maart. En die hele week kun je liedjes aandragen waarmee jij positiviteit de wereld in wilt sturen. En dat kan op allerlei manieren, want er zijn zoveel liedjes gemaakt over allerlei onderwerpen. Maar ze kunnen ook kracht geven, ze kunnen goed gevoel geven. Ze geven ja, wat, wat dan ook. Als jij er iets bij hebt, dan mag je ze aanvragen. Aandragen vooral. En dat kan via de Radio Veronica uh, app, maar het kan ook gewoon via radioveronica.nl En Wes heeft zich gemeld vanmorgen. Hey hoi, ik zou graag Nieuw-Jong willen aandragen met Heart of Gold. Dit omdat deze plaat eigenlijk alles al zegt. Hij is op zoek naar een hart van goud. En ja, hij heeft het nog steeds niet gevonden en hij wordt al zo oud. Dat zegt natuurlijk genoeg over deze wereld ook. Hè. We zijn allemaal op zoek naar een hart van goud en naar een beetje liefde in deze tijd. En daarom vond ik deze plaat uh, ja, eigenlijk wel passen. Dus ja. uh, vandaar mijn aanvraag. Nou, Wes. Doeg, Doeg, dank jullie wel. Gaan we die tot draaien? Heart of gold van Neil Young. ...Heart of Gold, aangedragen door... Wes. Well. Niet die van alana hij nee, heet eigenlijk Wesley. Iedereen zoekt een hart van goud. En een good heart these days is hard to find. Dat zong Frugal Sharky dan weer. En dat gelijk ook. Heart of Gold voor de Stop 520. We hebben over uh, kijkcijferkanonnen, de finale van X-Factor, het NOS 8 uur journaal. Alle afleveringen van RTL LeedNight bij elkaar opgeteld. <lacht> Allemaal haalden ze minder kijkers dan. De webcams van Beleef de Lente. Het is een uh, project van de Vogelbescherming. Waarbij je dus live kan meekijken met, uh, nou ja, naar de vogelnesten van jonge vogelgezinnen. En het is lente, dus... Het is vrij druk, kunnen we toch wel stellen in de bomen. En we zijn de hele ochtend al in de ban van de bosuil. Het klinkt ook als een documentaire, in de ban van de bosuil. Dus oh, laten we even bellen met de projectleider, Louis van Oort. Louis, goedemorgen. Goedemorgen. Ten eerste, welke vogels kunnen wij allemaal volgen via de camps? Want het is druk, hè? Ja, het, uh, het is druk en het wordt nog veel drukker. Ja. Uh, je noemde hem net al, uh, de bosuil. De, dat is wel de ster van de ochtend, inderdaad. De ster van de ochtend hebben uh, we, ja. <laughs> ja. En uh, we kunnen ook de slechtvalk uh, volgen. Dat is ook altijd wel een supersoort. soort. Uh, steenuiltjes. Een van de populairste soorten altijd ieder jaar. De zeearend natuurlijk. Uh, machtig beest. Ja. En, uh, en de ooievaars hebben we ook. Ooievaars ook al, ja. Want uh, waarom is dit zo ongelooflijk populair? Want miljoenen mensen gaan kijken. Ja, dat klopt. Nou, allereerst zijn mensen na zes, uh, zes maanden grauwe grijsheid van de herfst zijn ze helemaal klaar ermee. En willen ze iets uh, leuks en iets vrolijks en iets zonnigs doen. En ja, dan, uh, dan, dan zijn vogels die, uh, die uh, volop gaan zingen. Uh, en uh, beginnen met broeden dat zijn natuurlijk een fantastische afleiding. Uh, en het is natuurlijk ook een grote soap, hè, wat je wat je voorgeschoten krijgt. Ja. Die, die vogels starten in een gezin. Ze krijgen verkering. en gaan naar uh, het kleine bed. Oh. Uh, dan komen er uh, de, de, de, de, de kuikens. Uh, en die, uh, die zie je dan opgroeien voor de camera. En dan uh, in de loop van de lente gaan ze uitvliegen. Nou, dan is de cirkel rond. Dat, dat is ja. gewoon prachtig. Het is ja. Mooi, ja, gewoon vergeet Lang Leven de Liefde. Dat was echt een heel saai seizoen geweest. Nee, je moet dit kijken. Want je die zit live in kijken. een soort, soort vogelromans die nee. hier gewoon plaatsvinden. Nou ja, en, en er is ook echt daadwerkelijk gewoon een hele community gaande. Hè? Want bij die webcams kan je dus ook de chat volgen. Nou, ik heb al contact met een aantal mensen via de chat. Ik heb net bijvoorbeeld ook gevraagd... Uh, hoe hoog bijvoorbeeld het nest van de slechtvalk zit. Want je hebt echt mooi uitzicht over het bos. Nou, de ene denkt 1000 meter... en de andere 130 meter. Wat, wat denk jij... Uh... Louis? Duiz duizend meter is, uh, is een beetje ambitieus. Ja. Daar moet je volgens mij voor in Dubai zijn. Maar uh, hij is inderdaad, uh, ik geloof dat hij 125 meter is die toren waar ze op zitten, oh, de okay. mortel. Ja, dat is vrij hoog. Ja, ja, dat, dat is ook vrij hoog hoor. Ja, dat is vrij hoog. Nee, we hebben trouwens onbedoeld ook een z-primeur gehad morgen, want we riepen dus, de bosuil heeft zojuist een eigen licht. Ja. Kun jij dit bevestigen, Louis? Ja, dat kan ik bevestigen. Ja, kun je om, dat bevestigen? Om, om, om... Om negen minuten over zes vanochtend heeft mevrouw Bos aan een eigen leven. is al hebben de primeur. We waren er gewoon ja, bij vanmorgen. We zaten gewoon ja. live te kijken. We denken, wat is dat voor wit ding? Maar ja, goed. <lacht> eh, wat, even, gewoon even voor de, voor de statistieken. Wat is nou het gekste wat je ooit hebt meegemaakt in een vogelhuis? Wat je gezien hebt en je dacht, nou, dat meen je niet. Wat zit ik nu naar te kijken? Um, nou, we hebben, we hebben meegemaakt dat uh, een, een, een nijlgans het nest van de, van de zeeaard had gekaapt. En die ging daar uh, doodgemoedereerd uh, even twaalf uh, uh, eieren uitbroeden. Nou, daar komen dan van die uh, gezellige ene uit. Ah. Maar ja, die boom is 15 meter hoog. En... Uh, ja, uh, ze moesten eraf, Ze moesten en die springen eraf. dan gewoon vanaf 15 meter, van die kleine kuikertjes springen dan 15 meter naar beneden oh, uit die boom. Nee. En, en, ja, maar goed, die zijn zo licht, en die val die wordt dan gebroken, die bladeren, en dat hebben we perfect kunnen filmen. Dat filmpje is ook nog te zien op onze website. Uh, sprong in de diep, heet het geloof ik. Oh. Ja. Uh, dus dat kan je nog terugkijken? Ja, dat kun je allemaal... Jezus, okay. dat is wat slecht. Ik heb wel lang lopen broeden op deze grap, hè. laat me nou even, Louis, dat is toch okay, Je zit in een heel okay. slecht programma, Louis. Ik weet niet of je het door hebt. Wat een flow. Sorry hoor. <laughs> ja, nee, we zitten er lekker in. Ik vind het helemaal fijn, Louis. Uh, ga zo door. Ik, ben, ik wens jou een hele fijne lente. Dat gaat wel lukken zo. En uh, ja, ik krijg ook van mensen nu ook. Ja, maar vergeet ook de visdeurbel niet. Nee, daar gaan we morgen over bellen. Dat komt helemaal goed. Leuk. We pakken ze alle, alle facetten gaan we. En pas op voor valkuilen, hè? Ja, Valkuilen. Ja Valkuilen. Sorry. Kijk waar je de punt neerzet. Dankjewel Louis van Oort. Ja, Goedendag anders. Nog even, waar kan je oh, ja. die vogels nou precies bekijken? Dat, dat kan via vogelbescherming.nl slash Lente. Mooi. Ja, die wil natuurlijk ook tegen de hele dag kijken, dus dat snap ik wel. Rudolf ja. denkt, post voor de dikke ben. ik wil dat die missen, man. Ik zit er bovenop. Ja, ik vraag me toch af hoe dit met de privacy zit ook, hoor. Want ik zit al een kwartier naar de kont van de boscel te kijken. Ja, die zit er ook niet op te wachten, nee. hè. Nou, man. ik verwacht een klachtenbrief. In ja. Vijf, vier... Nou, hoe dan ook hebben wij weer een fantastisch envelopje Hier liggen we daarin: 150 euro. Dat kun jij bij elkaar zingen in een nieuwe editie van Zing Na de Ping. En zelfs als het misgaat, kan er ook nog wat gewonnen worden: namelijk de einde van de morgen Kurkentrek. Je mag meedoen als je dit weet af te zingen na de Ping. Hoe. Gaat dit verder? Oeh, oeh, Gaat dit verder? Sorry, je zit er lekker in de volgels. Uh, zing het in en stuur het via de Radio Veronica App. Zal ik hem nog één keer laten? Nou, nog één keertje dan, hè? Ik zet hem keihard. Must love. Love ja. Zing het in en stuur het via de Radio Veronica App. En misschien dat je onze kandidaat bent zometeen... in een nieuwe, spannende editie van Zing, naar de Pin... Komt het nieuws er nog aan van half negen. En Marijke, wat heb je voor heet nieuws zometeen? Tanken wordt nog weer duurder. But... En wat kleeft er nog aan je kringloopvolg? Wereldwijd groeien 520 miljoen kinderen op in oorlog. Hoi, ik ben Frank. En ik heb met eigen ogen gezien hoe Warchild die kinderen helpt. Met muziek geven ze hen hoop, kracht en een sprankje toekomst. Om aandacht te vragen voor het werk van Warchild introduceren we de Stop.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 Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf 38.950 euro, inclusief 5.000 euro in ruilpremie. Voorwaarden op Mercedes-Benz.nl. Potter verkeer! 103 vertragingen, dat is uh, best gezellig. Dit zijn de grootste problemen op dit moment. De A4, Den Haag Amsterdam bij Roelof Arendsveen. Door een ongeval 54 minuten. A28, Zwolle Hogeveen bij liggen Allerlei artikelen liggen daar uh, op de weg. Dus kijk uit, en rij eromheen of grijp wat je kunt grijpen. Ja, precies. 35 minuten. En de A44, Wassenaar Amsterdam bij Voorhuid, Hout. Voorhout. Hout. Voorhout. Oké. Okay. Sorry, lees fout. 38 minuten vertraging. Toch niet, Trek het, niet. het is 1 uh, voor half negen. De headlines hier met Marijke Ketel. Goedemorgen. Amerika haalt niet essentieel overheidspersoneel... en, hun ook, en ook hun familie terug uit de Bahrijn, Irak en Jordanië. Door de oorlog met Iran is het voor deze mensen niet langer veilig... om daar te blijven, dat zegt de Amerikaanse regering. Een volle tank wordt snel nog duurder door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor een liter euro 95 betaal je langs de snelweg nu meer dan 2,30 euro... Diesel kost daar ruim 2,15 euro. Maar uh, het gaat dan heel, heel... Binnen een dag is dat hoog. Ja. Maar het gaat nooit zo snel naar beneden als dat het omhoog gaat. Nee, dat moeten we nog in de gaten gaan Hoe houden. Maar het dat nou? gebeurt ja, eigenlijk nooit. Dat snap nooit. ik ook nooit. Dat dat over drie jaar denken ze... Hey, maar het was toch ooit crisis? Maar die is nu toch weg? Moet die dan niet naar beneden, die prijs? Ja, ja maar we houden het in Niemand af. doet Dat is wel echt waar trouwens. Ja. Ja, daar even op inhakend. Ja. De prijs van de aardappollen. Die is dus echt ziek Blum. gekelderd. Ja. Dus het is er geen, geen niks meer waard. Geen maar, maar, maar een patatje is niet goedkoper geworden. Friet ook niet. Nee, friet ook niet. Het is echt extreem duur. Dus waar, waarom gaat het alleen maar omhoog? De, nou, laten we ja. even een verhaal gaan halen. We worden ergens genaaid. We worden genaaid. We doen steeds meer tegen racisme, maar het kan wel echt nog beter. Volgens de Raad van Europa zijn er nog te veel vooroordelen tegen moslims. Maar is het goed dat er excuses zijn gemaakt voor het slavernijverleden? En uh, over wat goedkoper gesproken. Mocht je wel eens wat kopen op Marktplaat? Of in de kringloop. Dan moet je even opletten. Want het blijkt dat je die aankopen toch nog beter nog maar één keer even goed kan bekijken vanmorgen. Oh jee. Er gaan namelijk beelden rond van twee meiden in een kringloopwinkel die bij een mooie pedaalemmer staan. Nou, die pedaalemmer ziet er op het eerste oog prima uit. Mm. Maar... Doen ze, doen ze inderdaad met dat pedaalemmerplateautje. Hoe heet zoiets met de knop? Doen ze de pedaalemmer open. Het pedaal. Het pedaal. Wow. Via, via, via het pedaal doen ze hem open. Ik moet toch alles uitleggen, nou, Ik verwacht het niet. Nee, goed, ze doen. Nou, dit is zo'n chnaal moment waar we het net over hadden. Dit is een jeal moment, en... Meelachen, heb ik geleerd. Zo vanmorgen. is het. Hoe heet het op het pedaal, pedaal? Hier kom ik niet meer van terug. Nou, nee. goed. die pedaal Emmer ja. gaat open. Ze kijken naar binnen. Helemaal leeg, mooi schoon. Tot je kijkt op het deksel. Boven. Daar hangt. Nog een maandverbandje in. Allee ah, joh, dat nee. Ja, ja, ja, zo zie je maar. Moet altijd goed bekijken. Wat altijd even de, hele, de bovenkant bekijken van dat ding wat die petaal. Dat petaaltje het plateau. Plateaal, plateaal, ja. Vies. ja vies, yes. he? Heel vies. Ik ga dus straks nog een bord scrabble halen bij iemand. Ik heb even de kijken, hè? Ja, ik ga dat even. toch even goed... Uh... Je weet nooit over een maandverbandje. Nee, ja, of een platgetrapte patatzak. Mooi, pat mooi woord pat trouwens. Platgetrapte, platgetrapte patatzak. Pat pat pat pat pat voilà. Wauw. Goed. Het uh, weer dan nog. Het wordt een dag met maar weinig wind. Veel ruimte voor de zon. Aan zee worden het 12 graden. In het zuiden van het land 18. Nou, dat is duidelijk. goede, goede, goede, goede, goede. Zo leuk geweest. Etel in de morgen. Van 6 tot 10. Op Radio Veronica. Het seizoen is begonnen. We dus, je een fietsframe erbij. J. Giles Band. En daarvoor Bluff. Alles is liefde. Zing! Het is weer zover. O, o, o, Spanning en sensatie op jouw stereo-installatie. Een nieuwe editie van Zing en de Ping. We spelen drie rondes. Elke goed antwoord win je 50 euro. Je mag naar elke ronde stoppen. Maar ga je door en heb je het fout of een complete blackout... of je weet het gewoon niet meer... Al je geld kwijt. Maar heb je een troostprijs in handen en dat is de act op de morgen... trekker! Vandaag spelen we het met Lin uit Den Bosch. Hallo Lin. Hey, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Lin, jij staat in de file op de A2? Yes, iedere dag op. Is het echt elke dag? Feest? Wat doe jij om de tijd te doden? Uh, ik luister naar jullie. Hey. Ik ben net zo'n elskuiken dat ik dat niet doe, natuurlijk. Een elskuiken. Je zit hey. lekker in de vogels. Dat is wel fijn. Even een applaus voor Lim. Ja, heel goed, goed Lim. Nou, ik ben blij dat we een beetje bij jou uh, op, de, op de bijrijdersstoel zitten. Want um, ja, jij gaat nu uh, zingen. Tenminste, dat heb je al gedaan. Want je moest jezelf kwalificeren om mee te doen. En dan, laat even luisteren dat er allemaal binnenkwam. even naar Lynn Solo. Been. Mooi hoor, we zitten allemaal mee te klappen zeg. Het was al genoeg geweest, maar je hebt gewoon de hele Queen, ...The of Rock set heb je gewoon afgezongen. Fantastisch. Nou, Lynn, ben je er klaar voor in de file? Yes. Oké, okay, komt hij aan voor 50 euro zing naar de ping. Shake, shake, shake. shake it off. Shake it off. Shake it, off. Shake it off. Ja, ik hoorde het. Dat was goed. Taylor Swift, Shake it off. 50 euro. Ga je door? Yes. Voor 100 euro, zing naar de ping. Just leave it all to me. Oh, jee. Oh, oh jee. jou. Voor jou. Voor jou. hè? Ja, Voor jou. aan nog Voor keer goed luisteren. Just leave it Ai, ai, ai, dat is jammer, jammer, jammer, jammer. Geen 150 euro, maar wel een kist van ons. En jij krijgt dus de ekdom in de Morgen, Kurkentrekker. Ligt, <laughs> ligt lekker in de hand. Ligt lekker in de hand, Liz. Liz dat, heeft het goed begrepen. Dat heb jij goed begrepen. Ja, die gaan we niet naar je toe. Ik ben blij mee. En, ja, fijn dat je er blij mee bent. Ik wist het wel. En ik wist jou al een hele fijne dag, uh, want je bent druk bezig ja, in, in de meubelerij. Dat is een werkje. Ja, altijd leuk. Maar ze zeggen altijd... Uh, de benen dood, de handen dood. Het is mooi weer, dus het zal niet heel druk worden. Oh, heel veel sterkte vandaag dan. Heel veel sterkte. Ga ik deze voor je draaien, zodat nee. je het nooit meer vergeet. Prince en Kiss en een fijne yes. dag in. Bye, bye. Dankjewel. Keer. En helaas, voor onze fijne kandidaat ging het niet door. Zij uh, wonde wel een kukketrek en was trouwens ook blij bij onze Lynn uit Den Bosch. Deze plaat is al een tijdje uit, maar is opnieuw in de belangstelling. En dat komt door twee dingen. Het komt door de Olympische Spelen, waar die veelvuldig uh, werd gedraaid. En natuurlijk komt het door uh, de populariteit van Olivia Dean. Ik heb het over het duet. Sam Fender en Olivia Dean. En ik vind dit een lekker liedje. En met dat mooie zonnetje erbij, Rain In Me. Now I let go of everything I've ever heard Cause I couldn't give the love you deserve By the gun you shouted, oh my god It seems just, but it's what I was over I suppose Every flagstone Of his tongue bears our prints, And all the bars round here Serve my ghosts and carcasses I wish I knew these things When I was young Cause now I've just gone het duren wat langer. En dit is er zo eentje. Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. En Olivia Dean binnenkort twee keer in de maar Zal Sam Fender ook op de buurde klimmen? Ik ben bang voor niets. Wat? Ik ben bang voor niets. Maar! We zullen nog even een stukje Pollenboom muziek draaien. Gewoon een klein beetje West Coast sfeer. Want deze plaat is inmiddels ook al een tijdje uit. 50 jaar oud. en What can I say? 3 a.m. it's me again. Wouldn't you know things would have to end this way. I did my best, the perfect guest knew when to go, perfect you knew when to stay. Come on, tell me that you love Vallen van de week. 50-jarige verjaardag van deze plaat.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 Stralend veel voordeel bij Trekpleister. Nu dreft vaatwascapsules platen en plus en platen de miracle... voor maar 33,49 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken? Ook niet normaal gewoon bij Transavia? Tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek nu al vanaf 48 euro op transavia.com. Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja,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 Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Hm, mm, dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippy. De beste ingrediënten voor een goede morgen...